Het, ja. De eerste gedachte van de dag. Dat was mijn uh, allereerste gedachte vanmorgen. Vandaag, uh, vandaag begint mijn 1 januari. Ja, ik weet niet of je dit herkent. Maar ik heb de afgelopen dagen echt even de tijd nodig gehad... om uh, even bij te komen van alle feestdagen. Van alle prikkels, al dat eten en leven onder het motto... kilokalorieën, die tellen niet, joh. Ja, vanaf vandaag ga ik er weer voor. Ja, Ik heb er ook zin in, weet je wel. Al dat eten, weinig bewegen... Ja, ik hou dat niet snoepen, waarschijnlijk ook precies één dag vol. Maar hé, hey, het begin is er. En mijn snowboots aangetrokken vandaag in plaats van uh, sloffen. Ik ga straks uh, na de show een lekkere sneeuwwandeling maken op de hei. Top, ik heb er zin in. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Wat was jouw allereerste gedachte van morgen? Misschien uh, dacht je, uh, is het vandaag weer een schaatsbaan op de weg? Of uh, laatste dagje vrij? Uh, misschien uh, dacht je... Plus wel een bakkie? <laughs> het kan echt van alles zijn. Spreek het even in via de app van Radio 538. Wat was jouw allereerste gedachte van morgen? Hoor je eerst even wat lekkere country vibes van Nate Smith after midnight. Gates go down, solos get flip, girls get to dance when headlights get lit. outside any town. Yeah. 3 8. En Buddy. De eerste gedachte van de dag. Vind ik altijd leuk om te weten op de vroege ochtend. Wat was je allereerste gedachte toen je je ogen opendeed? Irene! Goedemorgen Julia. Mijn eerste gedachte toen ik wakker was, werd was: Ik ga lekker zo direct naar de sportschool. Rondje Milon doen. Fijne dag, goede uitzending. Succes met je sneeuwwandeling. <laughs> Lekker bezig daar. Desiree is boos op Trump. Mijn eerste gedachte van vandaag was... wat een goal. En dan uh, Bobien. Goedemorgen, zijn we weer. Het eerste wat ik vanmorgen dacht was... hoe ga ik op werk komen? Ja, natuurlijk een dikke volle pak uh, sneeuw... op mijn auto, op de oprit. Um, en de chauffeur van de strooiwagen... ligt nog wel lekker in bed, denk ik. Ik rijd nu op de snelweg, dik 50 km per uur. Moet nog uh, een klein uurtje rijden... Dus ja, uh, yeah, let's pray dat we het overleven. Fijne dag allemaal en kijk uit. Voorzichtig. Doei. Nou, succes daar, rij voorzichtig. En uh, de mannen van de strooiwagens zijn al gewoon wakker hoor. Mijn eerste gedachte van de dag was: strooien. Succes collega's. Hey, lekker bezig daar. Succes daar. En uh, je zit goed bij Radio 5 3, 8, met zometeen Armin van Buren na Emory Shania Twain. Een healthy.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 me. I'll always take your hand It's unhealthy They just don't They side. nog op zoek zijn naar een uh, nieuw goed voornemen. Daarom Bob doet 10 push-ups per dag om uh, fit te blijven. Moet goed te doen zijn, toch? Je hoort hem uh, samen met Mo en nog even blijven op 538. Met zometeen Benson Boon en ook deze Mark Morrison. Return of the Mac, zometeen bij je.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 Door naar de hoofdpunten dan van half acht. En ik krijg je van Michiel Frazenstorm. Goedemorgen. De opgepakte Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw... zitten vast in de gevangenis in New York. Ze kwamen daar vannacht aan. In Venezuela zelf krijgt nu de vicepresident tijdelijk de macht. Er kan weer worden gevlogen naar Aruba, Bonaire en Curaçao. Vanwege de aanvallen op Venezuela werden vluchten gecanceld. KLM en TUI vliegen er vandaag sowieso weer heen... en Corendon denkt er nog over na. En de gladheid heeft op verschillende plekken voor ongelukken gezorgd. In onder meer Weesp, Os en Huljansdam gleden auto's van de weg de sloot in. Op Schiphol zijn opnieuw veel vluchten geschrapt door het winterweer. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. 538, Julia van Rijn. Met zometeen Benson Boon, eerst Marshmallow, nu en Holy Water.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 Little Holy Water yeah. Yeah. yeah yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Pull out a little Holy Water oh. Memories, they streamed down my best. Smiling while I bite through the pain Guess I'll never know Why the good guy young Yeah Looking for somebody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 See your face and I really hope you do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 Stars, but I'm here for some backflips voor deze man deze ochtend. Het is uh, spek glad buiten. Benzenboen en sorry, I'm here for someone else. Ja, de helden van de strooiwagens hebben vannacht weer flinke staan strooien. En geloof het of niet, dat doen ze ieder jaar met zo'n 80 miljoen kilo zout. Dat is ongeveer 5 kilo per Nederlander. Genoeg om het hele land in een XXL-zak chips te veranderen. Alleen ja, op chips zit tegenwoordig amper nog zout. Dus we moeten het ergens kwijt. Mocht je deze ochtend nog vroeg de weg opgaan... zeker in de woonwijken die nog niet gestrooid zijn... doe even extra voorzichtig, hè. Goedemorgen Radio 538, mijn naam is Julia. Zo met december 12 to 12 na Mark Morrison. Dit is Return of the Mac. Hooray! Melody op 538. Hey, wist je dat uh, giraffen de kortste slapers zijn van alle zoogdieren? Die doen het gewoon uh, in powernaps van 5 tot 10 minuten. En dan ook nog eens staand. Even de ogen dicht, gewoon hup, klaar, weet je wel? Ik heb dat sowieso nooit begrepen van die mensen die zeggen... ja even 20 minuten slapen en dan ben ik weer helemaal het vrouwtje of het mannetje. Ja, ik word echt wakker. Ik denk, waar ben ik? Wat doe, wat doe ik hier? Nee, als ik slaap moet het echt wel uh, flink de moeite waard zijn, zeg maar... Een beetje zoals de slak. Ja, die zijn totaal het tegenovergestelde van de giraf, namelijk. Die kan gewoon drie jaar slapen. Drie jaar, kijk, dat noem ik pas uitslapen. Voel me deze zondagmorgen sowieso een slak. Alleen jammer dat mijn baas niet akkoord gaat met de drie jaar slaapverlof. Gok ik zomaar. Suzanne en Freek slapen het liefst als het avond is. Nu op Radio 538. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer Praat! and Vijf drie acht. Bianca. De slaap uit onze ogen gevreven met de Milk Inc. en Walk on Water op Radio 538. Hey, de 538-favorite van deze week die gaat niet alleen de hitlijsten domineren... maar blijkbaar straks ook de geboortekaartjes. Ja, hoe dat zit hoor je zometeen. meteen. Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm?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 Ook lekker voordelig? 1 ster beter leven gyros met paprika, 500 gram voor maar 3,59. En van voedsel. Aldi, waarom ik graag met Eurostar reis? Ze hebben comfortabele stoelen met veel benenruimte. Oeh, zo heb ik ook alle ruimte om één.